Dit Van der Linde met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Ede is onder controle, maar het vuur is nog niet uit. De brand brak rond half drie vanmiddag uit en is veroorzaakt bij een oefening van defensie. Waarschijnlijk was de oorzaak een oefengranaat. In het gebied is een militair oefenterrein. Door de harde wind kon het vuur zich snel verspreiden en had de brandweer moeite om het onder controle te krijgen. Mensen die rondom het gebied in Ede wonen zijn geëvacueerd. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk.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 Vanavond hebben honderden mensen in Leuven en Gent geprotesteerd tegen de uitspraak. De politie heeft geen explosieven gevonden in de auto die vanmiddag ontplofte op de Dam in Amsterdam. Het plein is weer vrijgegeven. De auto vloog in brand na een explosie. De bestuurder stond zelf ook in brand, maar overleefde het. De politie denkt dat de man een einde aan zijn leven wilde maken. In delen van Noord-Brabant is een sproeiverbod ingevoerd vanwege de droogte. Boeren en sportverenigingen mogen twee maanden lang geen grondwater oppompen om velden te beregenen. Afgelopen maand was de droogste maart sinds het begin van de metingen. Het is uitzonderlijk dat er zo vroeg in het jaar al een verbod wordt ingesteld. De waterschappen spreken van een voorzorgsmaatregel.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 We begonnen dit uh, laatste uur van deze alternatieve event met een toch wat vrolijk nummer. Uh, en dat is van Scarlet Rose. Die hebben ze vorige week uitgebracht. Uh, maar zoals uh, gezegd hadden we daar uh, even wat moeite mee. Omdat we vorige week een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf hadden. En op die manier dus Scarlet Rose niet konden meenemen. Want die band die komt uit uh, het land van Maas en Waal. Een beetje tussen Gelderland en Noord-Brabant. Daar ergens uh, huizen zij. En uh, dit is dus de nieuwe single. Wie wel weer uit Noord-Holland komen en die single die komt morgen uit. Dat is deze single van Sloops en Just As Bad. It's making me mad was dit. En Nevin gaat volgende week een nieuwe single uitbrengen. En dat nummer dat heet Feel. En dit was al een wat ouder nummer van haar. Uh, dat nummer dat heet Backseat Show. Um, we hebben nog meer uh, wat we nog kunnen laten horen. Want uh, dit is eigenlijk een beetje, de trouwens hoorde je Sloops met uh, hun nieuwe single. En het nummer dat heet Just As Bad. Um, laten we ook eens even weer een beetje wat uh, steviger materiaal horen. Want uh, de heren van Hoofs, die uh, komen ook morgen met een uh, nieuwe single. De nummer dat heet Wolves. Daar heb ik helaas geen toestemming meer voor gekregen om die te laten horen. Ik heb hem overigens wel hoor. Want uh, die single die heb ik hier, uh, hier gewoon in mijn lijstje of in, uh, op een stikje heb ik hem staan. Maar ja, als je uh, geen toestemming krijgt om hem uh, te laten draaien, dan doen we het uh, wel anders. Uh, want er komt nog een EP uit van Hoefs en die komt morgen. En de EP die heet Monster en dat is een beetje ook een verwijzing naar uh, de bijnaam van Ramon van Geitenbeek, die vorig jaar dus uh, overleden is. En Ramon uh, was eigenlijk ook best een podiumbeest, maar... Monster staat ook nog wat voor wat anders. En dat heeft ook weer te maken met diezelfde Ramon van Geitenbeek. Eigenlijk ook een beetje in relatie met zijn einde. Want uh, ja, het is een triest einde geweest. Uh, wat uh, dat aangaat. En uh, dat ging natuurlijk over de monsters, de demonen in zijn hoofd. En de nummers die bijvoorbeeld op die EP staan. Is ook deze. En dat is toch wel een, een flinke harde knaller eigenlijk en dat nummer dat heet queer en dat slaat ook over eigenlijk ook op Ramon zelf je hoort hem hier Hoes met queer Fit me Best een uh, stevige single van de Stone Souls en Bones. Ik zou hem bijna vergeten zijn, maar uh, dan laten we hem toch even horen. En daarvoor hoorde je Hoofs met Queer. En dat nummer dat hoor je morgen terug op hun EP. En dat, die EP die heet Monster. Daar zit ook nog een single bij, Wolves. Uh, dat is de laatste single waar ook Ramon van Geitenbeek op te horen is... Uh, bovendien heb ik ze zelf ook nog eens een keer meegemaakt. Hè. Tijdens de popronde in Haarlem van 2023. Toen speelde zij zelf in Patronaat Haarlem. En dan hadden ze een in-store optreden in uh, de winkel van Sounds. Kan ik me nog herinneren. En dat is in uh, de Grote Houtstraat. Daar uh, zitten ze. En daar traden ze ook op. Het uh, was wel een beetje uh, in elkaar passen, Maar het uh, ging best nog wel uh, goed uh, daar. Uh, en... Uiteindelijk zijn die jongens zelf ook nog even op pad uh, geweest en wij kwamen terecht, want ik uh, ging met hun mee in het kielzog in de Wolfhound en dat is ook een uh, plek in Haarlem. Daar hadden ze ook uh, wat uh, dingen neergezet of mensen neergezet die speelden en ze gingen. die jongens van Hoefs gingen helemaal te gek op Joanna Jorgo. Nou, laat die toevallig ook net een, uh, een single een paar weken geleden hebben uitgebracht. Het nummer dat heet Dollhouse. ook niet een beetje lijken op de editors, maar dat is het toch echt niet. Het is een internationale band en ze opereren vanuit Haarlem. En de enige Nederlander uit die band, dat is Martijn Volk. En daar zit ik toevallig net even mee te appen. Dus die zit nu te luisteren en die denkt, wat is dit nu? Maar het alles heeft een reden, want volgende week komt er een nieuwe single uit. En die nieuwe single die willen we natuurlijk op 10 april horen. Dus hoor je dat Martijn, dan hoop ik wel dat jij deze wil mailen. Dat wij dus volgende week donderdag... Uh, die nieuwe single van La Promenade. Uh, Violence uh, kunnen laten horen. Of La Promenade, Violence. Dat is de Franse versie. Want ja, uh, dat heb ik ook een hele lange tijd uitgesproken. Hij zegt, jij mag dat doen. Uh, daarvoor hoorde je Johanna Jorgoe met Dollhouse. Nou, uh, we blijven toch een beetje in de stevige sferen. Uh, dit is uh, een single die ook al een, een tijdje uit is. Twee weken alweer. En dat is de nieuwe van Black Operator. Nummer dat heet Rolling. En hun laatste verschenen single, dat heet Hallo Hearts. En daarvoor hoorde je trouwens Black Operator. Pure garage rock van de bovenste plank. En over uh, toch een beetje het doortrekken van dat verhaal. Want er zitten ook Alkmaarse lijnen. Nou, uh, dat is met deze band eigenlijk ook wel het uh, geval. En die band die gaat op 13 april, mensen schrijven het op... Uh, hun EP-release show uh, doen. En die EP-release show wordt gehouden in... Podium Victory En de band heet Isogram of Isogram. En dit is de laatste single die ze er vanaf laten halen. Van die EP dan. De debuut EP. Break from the Shelter. En die komt morgen uit. Ik zit zo gezellig uh, te praten en ik denk, hé, hey, het wordt een beetje stil op de radio. Ja, ja. <laughs> ja want uh, de, degene die er de, die de net uh, tussen 8 en 9 is uh, geweest, of tenminste in de tweede uur, uh, die, die staat hier nog steeds. Ja, gezelligheid kent geen tijd, hè, Simke. Dus uh, ja, en dan op een gegeven moment is Lorem Ipsum in één keer afgelopen. Girl Scout, die hoorde je net. Uh, het is overigens niet de enige van Hollandse band uh, die we nog laat horen. Er komt er nog één. En daarvoor hoorde je Isogram of Isogram. En dat uh, nummer dat heet... Nou uh, ja, het uh, is in ieder geval Break from the Shelter. Dit you is Banks en Haarniewe. I guess you don't know who I am. Go and If you think you can do better. You like smoking a cigarette. You leave behind us and drink red. Falling on my sometimes. I bet you got an alibi. Take a step towards the air. Oh want down in history, at least you're feeling incomplete, now you're far from all you're tegen de groep Rodan series had A Thousand Seas. Dat was haar nieuwe single. ik had ergens op geschreven... ...A Thousand Pieces. Maar dat is de titel die hoort bij deze single van Linde... ...die we vorig jaar in de studio hebben gehad. Volgens mij was dat in september van het afgelopen jaar. En toen is zij ook geweest bij ons. Zeg ik het goed. Of het zou zo ook nog augustus geweest kunnen zijn. Ik ben niet helemaal helder met de data... Uh, daarvoor hoorde je trouwens Banks. En dat uh, nummer van haar dat heette uh, The Man. En The Man is meteen ook de nieuwe single die zij morgen uit uh, gaat brengen. Het is de opvolger van Vengeance. Uh, en die single die hebben we natuurlijk hier ook al uh, me uh, meerdere malen laten horen. Uh, maar goed, uh, voor Banks geldt dat zij bezig is met een EP uit te brengen. Over nieuw materiaal gesproken. Want het is een single... Die hem dierwaard is. Dus laten we hem ook horen, want daar is hij ook echt heel erg goed voor. En het nummer dat heet Van Wolfie. En het nummer dat heet Buiten Bereik. All oh, mijn vrienden zeggen me dat het nu wel tijd wordt voorbij. Omdat alles hier tijdelijk lijkt. Mijn homie, die heeft al een dochter van twee. Hij vertelde me gisteren: De komende in januari nog twee. Terwijl ik niet eens weet: waar ik vanavond heen ga. Nee, Is uh. Zo surrealistisch voor hem: waar ik mee waar ik doorheen ga. Ik heb het wel geprobeerd, maar nog steeds niet. Dit is zo. Jij was het niet voor mij Maar dat geeft niet eens Maar dan ben ik hier voor alleen Ik heb me zo vaak bezicht Ik voel het niet meer Zo vaak geleerd Dus dat doe ik niet meer Soms val ik zo diep Als niemand me ziet Maar ik kijk niet meer terug Naar wat ik achterliep Oh mijn vriend Ik hou nog vast aan de droom, misschien komt hij nooit uit, nee Misschien kom ik nooit thuis, nee, nee Ik heb het wel geprobeerd, maar nog steeds niet Dit is ons best, maar we vielen uiteen Jij was het niet voor mij, maar dat geeft niet eens Maar dan ben ik liever alleen, ik ben zo vaak bezig. Naar wat ik achterleef Al mijn vrienden zeggen me dat het nu wel tijd wordt voor mij Maar ik zie liefde nergens dat alles hier tijdelijk lijkt zijn de uitvinders van de Wierook Rock, tenminste die uh, dat predicaat wordt opgestempeld door Frank Bond waar uh, ook dit singeltje is uitgebracht, want uh, Frank Bond is niet uh, alleen van Alaska, hij is ook van uh, het uh, label King Forward Records, waar deze nieuw bakkerband Catmandu of Katmandu uh, hun single hebben uitgebracht, Different Life en bovendien de band gaat uh, op 2 mei een, ja, een EP-release uh, doen in de Pius. En dat zullen we weten ook. Uh, toch over Alaska gesproken, hebben, want die zijn bezig met een vierde album. Dus laten we ook nu weer afsluiten met een nummer van Alaska's tweede album... ...namelijk Prospro en dat is The prophet, The prophet. En wat mij betreft, volgende week zijn we weer met Bruno Rocco. Dag!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 When I descend from the top to read her in and talk I'll show the meaning of the words set in Strange go, cause it's what we own. Go fit the skies black with birds screaming my words to the beating of the deafening dark. And when we return from the top to descend into talk, I hold the meaning of the words Said setting score. A strange revelation. they haunt my days and dreams. I'm a man